Door al met het NOS journaal. Het Israëlische leger is in staat van hoogste paraatheid vanwege de dreiging uit Iran. Tientallen gevechtsvliegtuigen zijn uit voorzorg al in de lucht meldt Defensie. Schoolreizen en andere activiteiten voor jongeren zijn voor de komende dagen afgelast. Verwacht wordt dat Iran op korte termijn een aanval doet op Israëlisch grondgebied als vergelding voor de luchtaanval op de Iraanse ambassade in Syrië eerder deze maand. Daarbij kwamen zeven Iraanse hoge militairen om het leven. Iran houdt Israël verantwoordelijk voor die aanval. Vanwege de opgelopen spanningen tussen Israël en Iran... keert de Amerikaanse president Biden eerder terug... van een bezoek aan zijn thuisstaat Delaware. Biden gaat in Washington overleggen met zijn veiligheidsadviseurs. Amerika wil verder dat Iran een gekaapt containerschip onmiddellijk laat gaan. Iraanse commando's enterden vanochtend het schip in de straat van Hormuz... Het zou banden hebben met Israël. Na veel discussie is in Rotterdam begonnen met de aanleg van een pijpleiding voor de ondergrondse opslag van CO2. Het is de bedoeling dat de uitstoot van bedrijven als Shell en Esso over een paar jaar wordt opgeslagen in een bijna leeg gasveld onder de Noordzee. Vanwege de plannen wilde Greenpeace vijf jaar geleden al niet meer meepraten over het klimaatakkoord. De opslag zou vervuilende bedrijven de mogelijkheid bieden om echte verduurzaming uit te stellen. Volgens Natuur en Milieu en de VN is het noodzakelijk om te voorkomen dat de gemiddelde temperatuur met meer dan anderhalve graad stijgt. De Vlaamse tak van Forum voor Democratie doet niet mee aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. Daarvoor waren 5000 steunbetuigingen nodig en dat aantal is niet gehaald. De Vlaamse afdeling werd begin dit jaar opgericht... De lijst van FVD Vlaanderen werd aangevoerd door Europarlementariër Marcel de Graaf... die onlangs, net als Thierry Baudet, werd genoemd... in verband met een Russische desinformatiecampagne. Het weer vannacht bewolking en motregen. Morgen in het noorden zon en een graad of twaalf. In het zuiden breekt vooral middags de zon door. Daar kan het vijftien graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Nightwalk.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 Welkom bij de aflevering van de Nightwalk hier op ZFM CFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort, en iedere zaterdag van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje, het beste van dance. RB, een beetje pop dus door. De laatste show, de party update. En natuurlijk de 10 boven beste plaats van dansvoort. Straks in het tweede uurtje, DJ Mouse met zijn Global House 5, En straks in de derde uur... Vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs. Echt Italië met DJ Cavaskelli. En als opening horen we Low Stappa en Crushy met Buleroek. We gaan eens even kijken of deze plaat wat bereikt heeft in de Nightwalk 10. Dat hoor je straks allemaal rond, ik denk, om maar bij kwart voor uh, tien. Dat we dat uh, gaan. Uh... Gaan doen. Onderweg zo meteen Post Malone. Ja, Post Malone. Dan zou je denken: van nou, wat uh, een plaat die helemaal niet in het genre past. Maar op uh, rock en RB, uh, het mag allemaal op die plek. Dus uh, ik heb uh, van de week Roadhouse gezien. Niet die van uh, Patrick Swayze maar uh, die nieuwere versie. Met uh, Jake uh, Gyllenhaal of zoiets. En, uh, en uh, Conor McGregor. Dus uh, die twee gaan vechten met z'n tweetjes. Dus het is best een leuke film. en de plaatje, dit, uh, ja, die vond ik wel leuk. Leuk ik denk, gaan we gewoon even lekker draaien. Preser Mozambo met Dia de Sol. Je hoort hier op zich van Een hele goede avond. Jouw warming up naar jouw stapavond. Fraz a lenha pro cujão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de Goió é curtir o verão Vem paga lenha Rojão, mas a lenha pro cuidão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de Goió é curtir o verão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 Radio show. The Night Walker Main Stage. de Closer to the Source Mix. En daarvoor horen we Post Malone met uh, Horsepower. Het is, uh, uh, ja, wordt gebruikt voor de aftiteling van uh, the Roadhouse, uh, de Roadhouse. De nieuwste versie in die film die vorig jaar is uitgebracht. Dus niet het origineel met uh, Patrick Sveetsy. Patrick Schweetzel, Maar uh, met uh, Jake Gyllenhaal heet hij of zoiets. En, uh, en Conor McGregor. Conor McGregor kennen we natuurlijk van uh, MMA. En uh, Jake die gaan samen in de film uh, aardig wat keren met elkaar uh, op de vuist. Dus uh, ja, vond het leuk film. Zie, je, we hebben zo'n antwoord. Het lichaam van Def Rimes is uh, maandag in Suriname begraven. Dat uh, liet de familie van de recent overleden rapper uh, vorige week zondag aan het AMP weten. Dennis Bouwman, zoals de artiest officieel heette, overleed twee weken geleden op uh, 53-jarige leeftijd. aan de gevolgen van uh, hartkwaal. De kist met erin in het lichaam van Bouwman is, uh, is afgelopen weekend naar Suriname gevlogen. En de hele familie is natuurlijk meegekomen. En na zijn dood zette de familie een crowdfunding op, uh, funding op om uh, geld in te zamelen... voor het afscheid in Nederland en de begrafenis natuurlijk in uh, Suriname. In totaal werden er ruim 56.000 euro werd er ingezameld. En Met de opbrengst kon Bouwman een waardig afscheid in Nederland krijgen. En kon hij kon worden overgebracht naar Suriname... Waar, hij een zou worden, waar een begrafenis zou worden gerealiseerd zoals hij dat wenste. En dat allemaal dankzij de donaties uh, kon ook zijn gezin meereizen naar Suriname. Want ja, echt geld. Hij heeft heel veel geld verdiend, maar hij heeft het ook heel erg snel voor uitgegeven. Dus uh, en, uh, ja, uh, hij uh, kampt al een tijdje met de uh, hartkwalen. kwalen. Dus uh, ja, en, ja, het is jong, 53, maar uh, ja, hij is er niet meer. Hè. Maar zijn muziek die gaan we nog steeds uh, horen, want uh, zijn muziek blijft leuk, hè? Een van mijn favorietjes is uh, Doekoe. Misschien dat hij volgende week even voor je gedraaid. En de Tomorrowland, die viert zijn 20-jarig bestaan. en dat is best leuk. Ze gaan het niet vieren in Brazilië, niet in de, de Franse Alpen, ook niet in uh, België, maar gewoon hier in Nederland, namelijk in de Zigadoop. En het gaat plaatsvinden op 18 oktober tijdens Amsterdam Dance Event en dan treden bekende artiesten uit de dance op. En de lijn op, die blijft nog eventjes uh, geheim. De artiesten spelen samen met een uh, symfonisch orkest. Volgens de organisatie kunnen bezoekers een unieke reis... door 20 jaar muziekgeschiedenis van uh, Tomorrowland verwachten. De reguliere kaartverkoop begint op uh, 19 april. En de opbrengst van de tickets gaat aan de Tomorrowland Foundation. Die goede doelen steunt die zich inzetten voor kinderen en jongeren wereldwijd. Dus uh, zet het in je agenda op. 18 oktober tijdens het Amsterdam Dance Event uh, Tomorrowland. Uh, 20-jarig bestaan in de Ziggo En ik heb me veel te veel geluld. Het is weer tijd voor muziek, want daarom zie ik je aan je radio gekluisterd. Groove Armada samen met Stars en Red Red met Get Down. Je hoort hem in een Mark Knight remix. Yellow.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 Elba. Met La Trompetta. En daarvoor muziek van Kevin Andrews en uh, floundit Met The Return. En zo wordt het even tijd voor de party update. Wat voor leuke feesten we gaan gaande. Hier in, uh, in, uh, in de clubs. Uh. En zo zal het beginnen met Escape in Amsterdam. Wekelijkse feestje Brainwash. Begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie checken we de website uh, Escape.nl. Met natuurlijk onze eigen zondvoetser remuda. Vanavond heeft hij meegenomen de La Lanois. Uh, RSCL en MC Heights. Vanavond dus. Rainwash in uh, The Escape in Amsterdam. Eh, en als we verder lopen, komen wij uh, op Club Air. En dat is vanavond Throwback. Begint om 11 uur. Het duurt ook weer net als vorige week tot, uh, tot half 5. Throwback uh, is natuurlijk uh, hip-hop en RB. En voor meer informatie, afgekort letters thrwbck.nl of op air.nl vind je ook al die informatie. En nog een werkend feestje vanavond is Encore Girls Night Out. En dat gebeurt natuurlijk in de Melkweg. Begint om en uh, om erbij. Pak een beetje. Rond de klok van middernacht duurt tot 5 uur in de ochtend. Dat is natuurlijk de Home of Hip Hop en R&B. En voor meer informatie aan elkaar geschreven... ancoramsterdam.nl Of natuurlijk gewoon op de site van de Melkweg, dus melkweg.nl de line-up is Lee Mills, Ozai, Jawin Prime en Rescue Live. En het is allemaal hosted by Leroy. Die bleert er lekker doorheen als MC. Leroy dus uh, vanavond uh, tijdens uh, Home of Hip Hop en R&B. Encore Girls Night Out. En tot zover ook een korte party update. Door met muziek. Want daarvoor zie ik je natuurlijk aan je radio gekluisterd zaterdagavond, jouw stapavond. Met nu David Panger of fire met Satisfied. Yeah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 and for live on ZFM ZFM Kevin McKay, dus samen met Pap uh, Massimo en Sean Williams met Don't Leave Me This Way. En daarvoor hoor je Ibo met All We Need Deep Inside The Extended Mix. En zo so wordt het even tijd voor de uh, Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn erg populair in de clubs, op de streams, op de radio. En op, de, op dit moment nog indoor festivals, maar binnenkort uh, ook weer de outdoor festivals. Deze week op 10, Low Steppa en Crush met Bouleroo. Je hoorde je het begin van deze uitzending als openingen. En uh, deze week op 9, Roos met Trip. Op 8, Mochak met Jealous. Op 7. Fisher en Attic met Take It Off. Op 6. Idris Elba. Heb je ook gehoord met La Trompetta. Op 5. Uh. Dennis Cruz met Bonito. Op 4. Nick Morgan met Zoek Part 3. Deze week op 3, de plaat die je zojuist hoorde. Ibo met All We Need Deep Inside. En op 2 deze week, heb je ook net gehoord hè, David Pang of Fire met Satisfied. En die plaats stond vorige week nog op nummer 1 in de Rijk 10. En dat betekent dat we een, uh, ja, een nieuw nummer 1 hebben. Nou ja, nieuw is hij niet, want hij stond al eerder op nummer 1. Shook part 3 heeft op 1 gestaan met Nick Morgan en uh, uh, War. Het lowrider in de remix van Kyle Watson uh, stond ook al op 1, dus je heb je al zo vaak gehoord. Ik heb andere muziek voor je. La Fuente, muziek van eigen bodem, hier met rata Oh, I'm like that. Yeah.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 Like that, that. It makes me wanna go like that Zandvoort, zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duin en het centrum van Zandvoort. Jouw stapavond. Warming up voor jouw stapavond. Hoor de muziek van Cool Jack met Just Come. In de Marco Lies Extended Remix. En daarvoor horen we Armin van Buren. Samen met Bon Jovi met Keep the Fate. En dit is opgenomen tijdens... Uh, uh, de Ultra Miami van dit jaar. Dat was... Uh, hè? Kort geleden was dat uh, in Miami natuurlijk. En ik... Uh, ik weet niet of je het gezien hebt, als moet je even googelen. YouTube staat die ook waarschijnlijk wel. Uh, Armin van Buren en Bon Jovi. Keep the fate live at ultra Miami. Dat uh, Bon Jovi, die staat daar op het podium. <laughs> en uh, zijn stem gaat gewoon door, terwijl hij staat te kijken van... Hé, hey, ik uh, hoef niet eens te zingen. Dus uh, die verdient zijn ze heel makkelijk. Maar ja, het gaat natuurlijk om het feit dat Bon Jovi, John Bon Jovi... samen met Armin van Buren een plaatje hebt gemaakt en... Uh, stond daar op het podium naast de arm in. En uh, ja, af en toe probeerde hij door de microfoon heen te gaan. Maar uh, ja, zijn stem ging gewoon door. Ook al deed hij rare dingen. Dus uh, is wel grappig. Hij was eigenlijk stiekem gewoon een beetje aan het playbacken. Zien we antwoord. Eerste uur zit erop. Niet getreurd zometeen. DJ Mauser met zijn Global House vibes. En straks in de derde uur vliegen we helemaal naar Italië met de beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. We even muziek. Misschien zometeen nog Jack. Met the reason, maar eerst de reactivist met never stop, there is the light. Ik zeg tot zometeen, na Ain't nothing in this world me. I'm fine, y'all run the artist's I got a gift for the on trip Yeah, it's like that. I'm in the like a I'm to pay attention. Going up high, the